Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Alles lijkt erop dat het prijsplafond gewoon in januari ingaat. Dat zegt klimaatminister Jette. Het prijsplafond is de maximale prijs voor gas en stroom tot een bepaald verbruik... Toch is het plan van Jette niet zonder risico, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. De minister zegt nu eigenlijk dat het prijsplafond moet er op 1 januari komen, linksom of rechtsom. Energiebedrijven zeiden vandaag in de Tweede Kamer dat ze geen misbruik zullen gaan maken van de maatregel. Maar de garantie dat ze dat niet gaan doen, die heeft de minister niet. En dat moet hij nu op de koop toenemen. Hij zegt eigenlijk, ja, dit, dit plafond dat is een noodmaatregel voor alleen het komende jaar. Dat gaat veel geld kosten. Maar het gaat ook... Ook veel mensen helpen, maar er zitten zeker ook nadelen aan. In de gevangenis van Sittard zijn vanmiddag drie telefoons via een drone gedropt op de binnenplaats. De bewaking zag het gebeuren en heeft de pakketjes onderschept. De telefoons waren ingepakt in gras, zodat het op het grasveld niet op zou vallen. Maar dat is dus mislukt, komt doordat de gevangenis in Sittard een speciaal drone-detectiesysteem heeft. Ziggo Sport heeft de rechten gekocht van de UEFA Champions League, de Europa League en de Conference League. De voetbalduels zijn over twee jaar daar bij Ziggo te zien. Nu worden de wedstrijd nog uitgezonden door RTL en SBS, maar die raakten de rechten laatst kwijt. Ziggo wil niet zeggen wat ervoor is betaald. En knallend het nieuwe jaar in, dat zit er in sommige steden dit jaar niet in. Bij twaalf gemeenten geldt de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod. Afsteken mag dan niet, maar verkopen is wel gewoon toegestaan. Deze verkopers denken dat ze de sierpijlen en gillende keukenmeiden ook gewoon dit jaar goed kunnen verkopen. Gezien de voorbestelling die ik nu binnenkrijg, ben ik bijna aan het gemiddelde bedrag van 18,19. Dus ja, de verkoop is gestart. Ik denk dat iedereen dolgraag weer vuurwerk wil afsteken. En ook deze Amsterdammers denken dat het wel los zal lopen. Ik denk wel dat het minder, minder wordt afgestoken, maar niet dat het niet wordt afgestoken. Dat verwacht ik niet. Nee, nee. Want ik hoor het om me heen ook. Dat ze gewoon gaan afsteken en kopen. En ook uit Duitsland halen. Dus het, België. Het, het, het, België. Het maakt, maakt allemaal niet uit. Dan het weer. Al de hele dag droog. Blijft vanavond ook zo. En nog een graad of 10. De komende dagen ook zacht herfstweer. Morgen iets meer zon. En dan ietsjes warmer met een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. De rest van de avond rijden er van en naar Schiphol. Veel minder treinen. Dat komt door een beschadigde bovenleiding. De avondspits, die zit erop in onze regio. Tot zover de verkeersinformatie.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 Er moet één de zijn. Ja. En dat ben jij dan ja, in dit geval. Ik. Dat ben ja, ik. <laughs> um, even over het ontstaan van deze band, Turmoor. Ja. Ben jij, erbij jij bent erbij gekomen, Jasper. hoeft niet? Ja, ja. ja, ja. op een gegeven moment wel. Op ja. het begin eigenlijk al. Ja, het wat Thijs ja. net ook uitlegt, Dat is eigenlijk een beetje een corona ontstaan, volgens mij. Ja.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 Ja, het zal heel ja. tof zijn, ja. toch? Ja. Dat, uh... ja. Bart. <laughs> nou, Bart wordt aangekeken. Nee, <laughs> dus, uh, nee, ja, ja, het is, het is uh, uh, 99% transpiratie en 1% inspiratie. <laughs> ja. Dat heeft een uh, ja, leraar Nederlands bij je altijd uitgelegd. Dus okay. dat geldt denk ik ook voor nou ja, alles met wat je met ja. tipsen doet, denk ik. Ja, nee, het is af en toe echt ontzettend ja. hard, uh, hard werken. En dan...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 Where are you around?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 totaal dus vier nummers van de EP Volume 1 gespeeld vanavond. Jazeker, want ik heb ze even zitten tellen, want ik heb toevallig even het uh, lijstje van de EP erbij gepakt en dan uh, zie ik uh, één cover en één nieuw uh, nummer en de rest is allemaal van, dat, uh, van de EP Volume 1. Door met de muziek, want uh, ze gaan ook uh, deze kant op uh, komen. Uh, 22 december, noteer het alvast in je agenda. Low erg komt dan spelen Evolver hoor je Put so much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 I, the Lord, have dedicated these soldiers for this task Yes, I have called mighty warrior. It on raise a signal flag on a bare hilltop. top call up an army again Babylon.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 Maar ook akoestisch doen we ook. We doen het eigenlijk allebei. en ja. het allebei even leuk. Ja. Ja. Um, dan neem ik aan dat jij niet met je kagonde aan komt als het in een, uh, <laughs> nope. in een redelijke zaal uh, gebeurt, de toch? Het tegenovergestelde nope. met ik ja. <laughs> ja, Letterlijk. Uh, ja. dit, uh, ik heb een uh, vrij, forse, uh, vrij forse set. Ja. Uh, dus uh, dat, uh, ik, ik neem altijd het meeste ruimte in beslag. Ja. En uh, daar hebben we nu al iets uh, en ander op gevonden... dat ik iets minder mee ga nemen in het vervolg. Omdat uh, we het nou toch op een aantal plekken staan... Waarop, uh, het best wel knus was. Al was het best wel een redelijk uh, groot podium. Hmm. Uh, dus uh, we gaan wat uh, downscalen, maar, uh, downscalen. Downscalen? Ja. downscalen. Ja, ah, uh, maar de... uh, nog even over jou op de drums. Ja. Want uh, ja, heb jij, uh, ben jij uh, op een gegeven moment van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 Om de tafel te slaan. Ik wil een drumstel! Ja, ik wil een drumstel. <laughs> ja, ja dat, dat kwam uiteindelijk bij. We bij een, een, een feest. En dat, daar was de vrienden, familie die speelden daar dan dat beentje En die hadden oh. een drumstelletje gekocht van marktplaats voor 75 euro. Puur voor dat feestje. Ja. En uh, daarna zouden ze het weer verkopen. En uh, toen zeiden mijn ouders eigenlijk: van uh, Ga maar vragen. Ja. En zodoende ben ik aan mijn eerste setje gekomen. Toen was ik uh, net elf. En uh, ja. ik heb het instrument niet meer losgelaten. En uh, ja, inmiddels speel ik nu uh, denk ik 11, 12 jaar. Ja. Dus de uh, uh, rest oh. is history. Ja, uh, oké. Okay. Uh, ja, Bart. Mm -hmm. Ja, uh, ja. Jij, jij bent de, de, de, de gitariste van... Uh, ja, één van, zeg maar. Van, uh, <laughs> ja, <een van. laughs> Die andere ja. zit naast je, dus, uh, ja, nou ja, en uh, Arno ook. Laat oh, Arno is dan ook. Dan ja, oké, dus ja, oké. ons onder de tafel hoor. Ja, ja, ja, gaat ook. Ja, nou nee, ja, ik ben gitarist. ja, Sorry, ja. Uh, uh, goed. Uh, dan, dan nog, uh, want uh, want ja, uh, we hadden het ook over de Amerikanen uh, mm -hmm. uh, en uh, noem maar op. Zijn er ook uh, helden uh, voor jou dan? Ik oh ja, zeker, Jason Die staat wel hoog op het op het lijstje, dus gewoon qua liedjes. Uh, tenminste, ik, ik ben een soort van geschakeld. Van als uh, soort van tiener was ik heel erg van gitaar-focused. Mm -hmm. En nu meer liedjes-focused. Dus ja. uh, zeker Jason Isbell is, is, is uh, een grote. En uh, van die jongens zoals Chris Stapleton en uh, Sturgil Simpson. Die, die, hebben altijd, die nemen zeg maar dat, dat genre wel... Uh, zeg maar, die, die, die, die dragen de vlag van dat genre in, uh, in Amerika nog, ja, ja, ja. nog uh, mooi door. Zeg maar. En dat ja. vind ik wel heel inspirerend.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 Uh, nou ja, dit, dit, dit is een beetje uh, wat, uh, wat jullie uh, beweegt eigenlijk in dat opzicht. Nou. Zeker. Jongens, mag ik jullie hartelijk danken voor de, de komst naar deze fijne studio. Ja. Mag we u ook bedanken. Ja, ja. en Marcus. Ja, is de Marcus ja, ja, van de Techniek. Ja, de techniek. ja uh, Marcus uh, is uh, de man van de Techniek. Ja. Hé, hey, hey, we, we zijn... Uh, we vonden het uh, hartstikke leuk. Zeker. En uh, ja. wie weet uh, tot de volgende keer. Als, ja. als de uh, volume 2 er eenmaal uh, ja, is. Volume 2, uh, <laughs> ja, ja volgende jaar. Het zal wel ergens volgend jaar worden. Dus uh, dan, uh, dan gaan we jullie wel weer uh, eventjes polsen. Of jullie zien hebben. Dat is, uh, ja, leuk altijd. altijd. Oké, okay, nou, we gaan uh, nu even nog, uh, nog een stuk uh, laten horen. Hier is uh, Kalulu en haar uh, laatste hete Videodiscs.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 Oh, oh, oh. Is it ever getting real or we're just faking Numbers stacked up on the scene but we all faded They're Driving around town, six in the morning, fighting mode Nobody calling Crazy Driving around town six in the morning fighting mic Nobody calling